Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De zes arrestanten Oslo weer vrij. Duisburg herdenkt slachtoffers Love Parade. En Nederlandse Estafemmense zwemmers die prolongeren hun wereldtitel. <kijntje> De Noorse politie heeft de zes mensen die in Oslo waren opgepakt weer vrijgelaten. De arrestaties in een voorstad van Oslo hielden verband met de aanslagen van vrijdag. De politie had aanwijzingen dat er in containers op een industrieterrein explosieven lagen opgeslagen. De antiterreureenheid heeft de containers geopend, maar er werd niets gevonden. Anders Breivik geldt als de enige verdachte van de aanslagen. Gisteren hield de politie er nog rekening mee dat hij een handlanger had... Maar vanochtend maakte de politie bekend dat daarvoor geen aanknopingspunten zijn gevonden. Tijdens verhoren heeft Breivik gezegd dat de aanslagen gruwelijk maar noodzakelijk waren. Hij vindt niet dat hij een misdaad heeft gepleegd. Met de acties wilde Breivik volgens zijn advocaat de Noorse maatschappij aanvallen en veranderen. Vandaag overleed in een ziekenhuis een van de zwaargewonden van de schietpartij op het eiland Utoja. Daarmee is het aantal doden gekomen op 93. Er lijkt weer enige beweging te komen in het nucleaire overleg over Noord-Korea. Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken gaat deze week naar New York... voor overleg met Amerikaanse functionarissen. Geprobeerd zou worden het zes-landen-overleg over Noord-Korea nieuw leven in te blazen. De Verenigde Staten denken dat de Noord-Koreanen kernwapens ontwikkelen... en willen dat daar een einde aan komt. De gesprekken daarover lopen al jaren en hebben nog niets opgeleverd. In 2008 werd het overleg afgebroken nadat Noord-Korea... een raket voor de lange afstand had gelanceerd. In Duisburg worden de slachtoffers van de Love Parade herdacht. Vorig jaar kwamen bij het Duitse Dance Festival 21 mensen om het leven. De toegangsweg tot het terrein was te smal... en daardoor raakten honderden bezoekers in de verdrukking. In het stadion van voetbalclub MSV Duisburg zijn duizenden mensen samengekomen. Bij de herdenking vertellen nabestaanden over de ramp... en er is een optreden van een Duitse zanger... die een treurlied voor de slachtoffers heeft geschreven. Burgemeester Zauerland van Duisburg en de organisator van de Love Parade... zijn er op verzoek van de nabestaanden niet bij. Het treinverkeer in een groot deel van Italië is ontregeld... door een brand in een treinstation in Rome. De brand woedde in station Tibortina, een spoorwegknooppunt... in het noordoosten van Rome. Een vleugel van het gebouw ging in vlammen op. en De schade van het spoor die is groot. Gewonden zijn er voor zover bekend niet gevallen. De Italiaanse spoorwegen verwachten dat de komende dagen nog veel treinen zullen uitvallen en dat er treinen met vertraging rijden. De politie heeft de N280 van Weert naar Roermond in beide richtingen afgesloten vanwege een uitslaande brand. De brand woedde bij een autobedrijf in Baaksum dat vlakbij de provinciale weg staat. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Tijdens een na een oefendewel tussen Rode JC en Club Brugge... zijn gisteravond rellen uitgebroken. In de eerste helft bestormden ongeveer 30 Club Brugge fans het veld... waarop de wedstrijd werd stilgelegd. Na afloop probeerden Belgische supporters... bij de aanhangers van Roda te komen. De Belgen bekogelden de politie met stenen, flessen en verkeerspalen. Na ongeveer een uur dreef de politie de groep uiteen. Een politieagent die raakte licht gewond. Verder is er niemand gearresteerd. De Nederlandse estafettevrouwen hebben bij het WK Zwemmen in Shanghai hun wereldtitel op de 4 keer 100 meter vrije slag geprolongeerd. De Golden Girls waren in de finale een halve seconde sneller dan de grootste concurrent Amerika. Inge Dekker, Ranomi Jojo en Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk die finisten ruim twee seconden boven hun eigen wereldrecord. De Grand Prix van Duitsland is gewonnen door de Formule 1 coureur Lewis Hamilton. Op de Nürburgring troefde hij de Spanjaard Alonso en de Australiër Webber af. Alonso die finishte als tweede op een paar seconden van Hamilton. Leider in het algemeen klassement, Sebastian Vettel, die behaalde voor eigen publiek de vierde plaats.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 AMWB Verkeersinformatie. Er staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knopen Diemen en Muiden 4 kilometer. De N280 Weert-Roermond is in beide richtingen dicht tussen Baakse en Hoorn. U hoort het al in het nieuws dat heeft te maken met de brand daar. Richting Roermond staat tussen Kelpen en Hoorn 3 kilometer. Bent u, ondanks Japan, ook nog steeds voorstander van kernenergie?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 Word nu klant en handel tot 21 september overal gratis met uw mobiel. Kijk maar op bing.nl. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atomstroom.nl Dit is Jonathan Jeremiah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man. A Solitary Man, van Jonathan Jeremiah. Tom Van Trec en Diore de Graaf. Het laatste uur Radio Tour de France 2011 is ingegaan. We gaan er nog eens even goed voor zitten. Nog 19 kilometer te gaan, GIO. En er is nog een kopgroep, hè? Ja, er is nog steeds een kopgroep van zes man: Paulinho, Portugees, dan Coren, Slovene, Riblon, Fransman, Ben Swift uit uh, de. Uit Engeland, dan Jeremy Roy, Fransman en Lars Bak. Dat is de deen in de kopgroep. Zes man zijn weg. En in het peloton, daar achtervolgen ze wel. Maar de ploeg van Mark Cavendish doet gewoon even niet mee. Die verstoppen zich daar in het peloton. Die denken van nou mannen, uh, mannen die nog niet zoveel hebben gewonnen als Cavendish. Die mogen het dan maar gaan proberen. Het is wel een razende jacht. En dan vooral natuurlijk de ploeg van Tyler Ferrer. De Garmin-formatie, die sleuren wel op kop. Maar het gat blijft nog steeds groter. 37 seconden. Ici Radio Tour de France. Nummertje, de shirts met Love and Walk Away. Is, uh, hoe lang geleden, Gio, dat het geen massasprint werd? Uh, 2005. Uh, net zo lang geleden als dat het lang geleden is dat Nederland een etappeoverwinning pakte in de Tour de France. Toen nog met uh, Pieter Wening. 2005 was het Fino die hier uh, in Parijs ja, wegsprong en uh, wegbleef. En dat was toch wel uh, verrassend hoor. Er zijn er wel meer geweest in de geschiedenis die dat voor elkaar hebben gekregen. Maar in deze eeuw dus uh, is het uh, nog maar één keer gebeurd. Ik ga nog even terug in de geschiedenis. 1977 Alain Meslet, een Fransman. Dan in 1979 Bernard. Marino, hij zelf. Jeff Pierce, de Amerikaan in 1987. En Eddie Seigneur en Fransman. Nou, dat waren de enigen met Fino Kurov die dat gewonderde keren in Parijs hebben gedaan. Dat we hier aan zijn gekomen op de Champs-Élysées. Aan de overkant weer het kopgroepje. Nog steeds die zes man goed samenwerken. Natuurlijk Lars Bak, ploeggenoot van Mark Cavendish. Dus ook een hele goede reden voor de ploeg van Cavendish. Om lekker in dat peloton de benen stil te houden. En dan maar rustig af te wachten dat de andere mannen de kastanje ...uit het vuur gaan halen. We hebben zojuist ook nog een valletje gezien van Carlos Barredo. Die stapte snel weer op de fiets en heeft inmiddels ook weer aangesloten bij het peloton. Dus voorlopig iedereen daarachter nog bij elkaar. Hoewel de renners zijn die toch zo langzamerhand op hun laatste adem hier rondrijden hoor. Want uh, dat zie je toch wel daar in het peloton. Vooral de mannen die daar in het tweede deel zitten zo achteraan. Laurens Stendam zie ik daar voorbij komen. Ik zie Luis Leon Sanchez. Dan kijk je naar Charlingi. Ja, dat zijn mannen die veel gegeven hebben in deze tour, of veel hebben meegemaakt. En die zijn al lang blij dat ze hier in het zoch van dat peloton over die Champs-Élysées kunnen denderen en bijna klaar zijn. Want als ze zo meteen doorkomen hier bij de finish, dan hebben ze nog twee rondjes van zes kilometer te gaan. is Dat 12 kilometer. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton, 32 seconden. Uit Vierhouten, eh, hebben ze een kansje. Klein kansje. We zijn dan het ploegen nu aan het uh, bedenken, hé... Hey, Garmin gaat het niet lukken. Dat was de eerste instantie de enige ploeg die aan het rijden was. En inmiddels uh, een man van Lampre erbij, een man van Quickstap erbij. Zelfs Gilbert rijdt mee op kop van Lotto. Dus beginnen nu de ploegen een beetje de samenwerking op te zoeken... om toch die sprint en toch het geloof dat het eventueel misschien toch een kansje ja. is. Ja, wanneer ze de kom bij die vraag die ik altijd stelde... want dan hebben ze van tevoren weer afgesproken... we hebben wel kans tegen Cavendish. Ja, Dan ja, ja. brengen wij Kevin Dish naar de finish en dan hebben we toch kans. Ja, zeker. Maar kijk, nu hebben ze zeker geen kans... Dus het is, uh, tussen geen kans en geen kans is het, is, het de keuze. Ja. En dan kiezen ze voor... Want die ploeg van Cavendish vindt het inderdaad wel redelijk best. Hè? Nou, het is het mooie van uh, Lars Bak die meespringt van die ploeg. En op dat moment verschuilen ze zich op het moment uh, dat er één renner mee zit in de kopgroep. Hij rijdt geen meter op kop. Heeft in principe de grootste winstkansen van het kopgroepje. En dat is dan de keuze die zij nu hebben gemaakt. En daardoor hoeven ze het niet in de achtervolging. En dus op zich hou je op die manier wel je ploeg intact voor, de, voor die laatste ronde. Als het dan toch bij elkaar komt om maximaal de, de trein te benutten die Kevin is dan uh, kan gebruiken. Nederlandse ploegen uh, zijn klaar. Die, die, die, die ja, zijn blij dat ze gewoon uh, finishen. Blij dat ze mee mogen rijden, de laatste rondjes. En nog heel even, waarschijnlijk gebeurt het niet. Zeer waarschijnlijk gebeurt het niet. En laten we het ook niet hopen. Maar nu, stuurfoutje Evans, het geel. En dan, wat, wat doen ze dan? Ja, dan wordt het, een, uh, wordt het een dilemma, want wat ga je dan doen? Ga je dan wachten? Ga je dan terugrijden? Ga je... Uh, dan krijgen we het, uh, het, het verhaal van uh, wie beslist wat in een, ja, toch een uh, flits van een seconde. Wat staat er in, de, in dat hele grote boek met de gebruiksaanwijzingen voor de Tour de France? Nou ja, als die valt en een breekt zijn sleutelbeen, dan is het over en uit. en Dan wordt hij niet nie eens opgenomen in de uitslag van de, van de Tour. Dus... Het is eigenlijk iets, uh, Dionne, waar ik nu niet over wil praten. <laughs> Ga maar niet over nadenken. Nee, ja, maar, mocht nee. er iets gebeuren, je kan toch nooit je hele leven die tourwinnaar zijn die doorree... omdat 13 kilometer voor het einde op de show's iemand ja. uitgree. Dan, dan kun je toch nergens de wereld meer... Uh... Nee. nee. nee. Oké, okay, okay. ja, dank je. Oké, dank je.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 dag gedraaid bij radio tour, maar niet live hier. Dit uh, waren de Crystal Fighters met plagen. Ja, de voorsprong van de koplopers loopt af. Het gaat niet heel hard, Gio. Nee, het gaat niet heel hard, maar het gaat wel gestaag zoals dat dan zo mooi heet. Nog 22 seconden is het verschil. En ik zie daar weer aan de overkant van de weg dat peloton komen Sylvain Chavanel. Die echt de tempo enorm hoog opvoert. En hij probeert dat gat dan te dichten. Maar 22 seconden, 9,2 kilometer nog te rijden. Nog anderhalve tour en dan zijn we er aan het einde van deze veel besproken tumultueuze Tour de France. Daar zijn de koplopers weer. Dan zien we Corren daar op kop rijden met Poligno in zijn... Wiel. En zo komt dat hele spul daar voorbij. En nou moet het peloton toch uh, inderdaad tempo gaan maken. Hoor. Dat doen ze. Natuurlijk doen ze dat. Ze rijden verschrikkelijk hard. Uh, er kan absoluut niet meer nog veel harder gereden worden. Kijk hier naar dat uh, peloton. Uh, twee man van Step Nou de hele Step ploeg komt zelfs uh, naar voren nu. In deze etappe. Om dat tempo dan nog maar uh, even op te voeren. Ik zie dat de bolletjes druiven. Samuel Sanchez bijna achteraan in het uh, peloton hangt. Hij moet uh, toch een beetje oppassen dat er geen breukje ontstaat. Maar goed, wat doet het er. Verder ook toe. Die bolletjes trui heeft die stevig om de schouders. En ook die topklassering die Samuel Sanchez heeft. Hij is zesde. Die is toch ook wel redelijk geborgd. Peloton inmiddels alweer op de Place de la Concorde. Langs die obelisk. Het zijn de traditionele plaatjes van de laatste kilometers van deze Tour de France. Nog 8,3 kilometer. En we weten wie de laatste etappe heeft gewonnen. Eén ding weten we zeker. Cadel Evans wint zonder tegenslag deze Tour. Uit Vierhouten waren de laatste acht kilometer van deze Tour in. Als die echt voorbij is, dan gaan we nog wel even wat uh, dingen op een rij zetten. We hebben we gisteren ook al een beetje gedaan, maar een paar conclusies mogen we nog wel trekken. Als wij hier kijken, eh, dan eh, krijgen wij straks waarschijnlijk een hergroepering. Dan gaan we richting een massasprint en kan me herinneren dat het ploegje van Kevin... Je hebt altijd nog zo'n soort halve bocht, hè, zo voor je weer uh, richting dat laatste rechte eind komt. En dan, dan hebben ze bijna altijd al een soort kopgroepje gevormd met alleen de ploeg. Hè. Ja, dat gaat zo hard door die, door die, door die lijn heen. Het is, het is een S-bocht die... die eigenlijk 30 meter breed is. Maar er is maar één ideale lijn. En het heeft ook een beetje te maken met wegdek daar. Er liggen daar een beetje ja, steentjes. Het is geen asfalt. En de mooie lijn met die hoge snelheid... er is er maar eentje van. En zit je daar links van of zit je daar rechts van... En dan zit je al eigenlijk een beetje in de zogenaamde vuile wind. En dan moet je die lange stuk nog. En naar de finish toe. Het is niet vlak. Het loopt niet naar beneden. Het loopt zelfs ietsje op. En dat maakt ook nog wel weer... dat die hoge snelheid die je dan hebt... als je daar met 60 die bocht uitkomt... En je kunt dat vasthouden met nog één man voor je die de sprint aantrekt. Ja, dan wil je niet naastrijden in de wind, want dan kun je die versnelling niet meer plaatsen. Dus iedereen wil wel heel graag in het wiel zitten van zijn sprintvoorbereider of van zijn collega-sprinter op dat moment. Maar we zien een aantal ploegen op kop rijden, maar zullen we zo direct met nog een paar kilometer gewoon zo'n uh, vast treintje weer zien rijden, hè? Ja, die zullen zeker het heft in handen nemen. De HTC-ploeg van uh, Mark Cavendish. En op dit moment is het toch Quickstep die denkt van... ja, we moeten het toch nog één keer proberen. We hebben een, een bijzonder slechte Tour gemaakt. Weinig, uh, weinig echte indrukken gemaakt. En GioLag is hun sprinter van, uh, van, van dienst die het dan vandaag zou moeten doen. Maar met het uitspreken van hoe je de naam uitsprak... merkte ik al dat jij ook niet dacht van, uh, die gaat het maken vandaag. Nee, ik word er niet echt bang van. <lacht> Inderdaad. Is er nog iemand, als er nog iemand is die Kevin is kan kloppen... wie zou het dan kunnen zijn? Want Roggas kan hem nooit echt kloppen in een echte sprint, toch? Nee, zeker niet. Dan, dan moet je toch al aan de snelle mannen denken... als een uh, krijpelende Farrar die dan het meest dicht in de buurt zouden moeten komen. En dan een enkeling dagen later die ineens een super sprint nog neer kan leggen. Ideale lijn kan volgen, mooie positie zit... Ja, dat, dat zijn allemaal omstandigheden die je mee moet hebben... om een hele goede sprint te rijden tot Champs-Élysées. En wegkomen uit een dergelijk jagend peloton... dat wordt altijd gezegd, ja, vroeger... maar dat is met een dergelijke snelheid toch niet meer te doen? Dat is ook niet te doen. Je ziet ook, het is constant één grote lijn... en de voorkant van het peloton is nu ook al... nou, de eerste, de 25 plekken achter elkaar... en dat betekent dat de snelheid echt enorm hoog ligt. We gaan zo langzamerhand naar de laatste ronde. Ja. Ja, want de voorsprong, ja, het is bijna klaar, Gio. Het is bijna klaar, hoor. 13 seconden nog maar. De bel, uh, rinkelt de bel, luidt hier op de finish. Het zijn nog steeds inderdaad de ploegmaats van Chiolek die het tempo hoog houden. De Duitser dus in die quickstep-formatie. En dan komt dat hele peloton hier onder ons door. Doorgedenderd. En moeten ze toch na die streep even oppassen... nog voor een cameraman die daar staat. Ja, ik begrijp dat toch niet helemaal. Zet zo'n man op een hoogwerker, dan heeft hij toch ook een mooi overzicht. Hé, hey, een demarage, hoe is het mogelijk? Zeg? We krijgen een mannetje van Rabobank die probeert uh, weg te rijden. En is dat dan uh, Barredo die dat uh, daar uh, probeert? Carlos Barredo probeert weg te rijden uit het uh, peloton. Hij is zojuist nog even ter val gekomen. En hij is de man die het... Uh, in zijn eentje gaat proberen in die laatste ronde. Maar dit lijkt toch wel een soort zelfmoordmissie uh, van Carlos Barredo. Hij probeert dan achter die kopgroep aan te springen. Ja Barredo en wat doe je dan op het moment dat je eenmaal bij die kopgroep bent? Ga je er dan drop en erover en er gaat nog een Rabo renner aan de rechterkant uh, van de weg. Ik denk aan de houding te zien dat het uh, Chalinki dan uh, weer is. Nou dan uh, is Rabo nog wat van plan in die laatste ronde hier van deze Tour de France. Ben Swift gaat het in zijn eentje proberen. Hij is weggesproken Sprongen uit de kopgroep. Hij krijgt in ieder geval Lars Bak achter zich aan. Dat is de enige die dat tempo nog kan bijbenen. Maar het gat tussen de man op kop, tussen Ben Swift en het achtervolgende peloton is teruggelopen na acht seconden. Ja, nou, Baredo ziet uh, dat het allemaal zinloos is. Uh, dat uh, ontsnappen op dit moment gewoon geen enkel nut meer heeft. Want dat peloton dat is op gang gekomen. En het enige wat ik dan altijd hoop is dat het allemaal maar goed komt. Natuurlijk, de weg is breed. Maar juist op een brede weg wordt er wel uh, tegenwoordig vaak gevallen. Dat zegt allemaal niet zoveel. Het gaat helemaal niet om bochtige aankomsten met smalle wegen. Maar zelfs op zo'n heel breed uh, boulevard op die Champs-Élysées... dan kan het nog wel eens links zijn. Want het peloton slingert echt letterlijk van de linkerkant van de weg naar de rechterkant van de weg. Lars Bak draait als eerste bij de acte Triomf om. Ben Swift is de man die hem probeert te volgen. En dan hebben we het peloton op 7 seconden. Nou zijn het wel de mannen van Mark Cavendish die het tempo gaan opvoeren daar aan kop van het peloton. De hele HTC-ploeg op kop, het groene mannetje daar vlak achter. Kijk ik wat verder naar achter, zie ik ook nog Alessandro Petacchi goed erbij zitten. Ik zie zelfs nog even kijken, ik dacht dat het Torusov was, die er ook nog goed bij zit. Maar we hebben wel een man van HTC Columbia op kop. Dus een wezen achtervolgen ze hun eigen man met nog 3,8 kilometer te rijden. Lars Bak uit Denemarken is de leider op dit moment in deze etappe. Hij kijkt om en dan ziet hij al zijn ploeggenoten aankomen, maar... Ze zullen niet voluit gaan op dit moment. Het is vooral controleren. 12, 13 seconden. Het loopt alleen maar een beetje op. 13 seconden is het verschil. Tactisch natuurlijk wel sterk wat HTC daar doet. De ploeg van Mark Kevin is een mannetje sturen en dan eigenlijk het peloton een beetje controleren. Je hoeft de longen niet uit het lijf te rijden op het moment dat er een ploeggenoot op kop rijdt. Dus kunnen ze het rustig aan doen. Philippe Gilbert inmiddels ook opgeschoven naar voren. Hij weet dat hij het zelf moet doen. Misschien gaat hij het straks wel proberen. Daar komt Lars Bak aan de overkant voor de laatste keer langs. Dan is het Ben Swift en dan is het complete peloton. Met op dit moment een van de mannen van FDG die daarop op kop rijdt. Michael de Laage, Veel in de aanval geweest. En Kevin Dish zit rustig in het peloton. Hij kan afwachten. Nog 2,7 kilometer. Weg zijn ze, voorbij de Place de la Concorde en dan draken ze weer die bocht, die rechterbocht. En reizen weer in de richting van het Louvre, dan nog één keer dat tunneltje. Dan zijn ze even weer aan ons gezicht onttrokken. En dan gaat het allemaal gebeuren. Lars Bak weet dat het kansloos is. Weet dat hij teruggepakt wordt door een jagend peloton. Ook al speelde de ploeg HTC Columbia het spel slim. Maar Lars Bak wordt nu opgeveegd door het peloton. Philippe Gilbert is de eerste man in dat peloton. Hij houdt het tempo hoog voor zijn sprinter, voor André Greipel. Een hoog tempo in het peloton. Het is uh, Gilbert daar op kop met Thor Husshoft in het wiel. Ik kijk naar de achterkant van het uh, peloton. En uh, daar zie ik uh, wat mannen van Pataki achteraan rijden. Petacchi zelf niet hoor, die zit nog steeds voorin. Maar zij kunnen niets meer betekenen voor hun kopman. En daar komt Gilbert. Dan is het inderdaad Husserf de wiel. Bozit zit er ook nog goed bij. Van Van Soleil. gaat hij dan gewoon meesprinten. Zou het er wat zijn als die ploeg op de allerlaatste dag van deze Tour nog een etappe-overwinning pakt? Dan zou het ze gewoon gunnen, want ze hebben een prima Tour gereden. Nog 1,3 kilometer te rijden, compleet peloton. Laatste kilometer van deze Tour. Allerlaatste kilometer. Minder dan duizend meter nog. En Mark Cavendish zit in een zetel. Bozits zat er zojuist ook bij. Je zag Mark Kato naar hem gebaren. Kom op man. Mee in dat wiel van die Cavendish. Want dan heb je nog een kans. En dan kijken we vanuit de lucht of het überhaupt nog kan lukken. Boasson zit er ook nog goed bij. Bo Bozits zit wat verder naar achter. Dan zien we daar ook nog een man van Liquigas zitten. Dat moet dan Daniel Os zijn. Die gaat ook nog weer mee. Sprinten, maar Kevin Dish op dit moment twee ploegenoten voor hem dat over de Place de La Concorde. En dan komt hij af hier op de finish. En dan moet het afgemaakt worden in de sprint. De late sprint gaat het worden. Het was een tijdje geleden, twee jaar geleden, dat Kevin is echt met een straatlengte voorsprong. Rond. Toen was hij nu al weg, was het eigenlijk een solo aankomst. En daar komt Kevin is nog aan. Met Boasson in het wiel. Dan zien we Osta ook nog bij zitten. Is het Boasson die er overeenkomt? Het is niemand die er overeenkomt. Kevin is de etappe voor Boasson. Grijpel of Ferro als derde. Bozic als vijfde. Griple Paul Bol Ferro, dat hangt er nog een beetje om. Maar wat een mooie overwinning van die Mark Cavendish in deze etappe. Hij doet het gewoon hoor. Zijn vijfde overwinning. En daar komt hij hoor. De Australier in het geel. Hij is weer geëmotioneerd. Hij komt af uh, met uh, zijn ploegmaats om hem heen. Marcus Burkhardt die hem uh, om de hals valt. Uh, dat is de eerste die hem omhelst. Natuurlijk ook. George Hinkepie, die oude krijger. Hij wordt echt helemaal ja, kapot geklapt op de schouders zo'n beetje. De Cadell Evans, wat doet hij dat mooi? Het is een oudje hoor, Evans, want hij is een van de oudste winnaars in de Tour in de geschiedenis. Alleen in de grijze oudheid waren er nog mannen die ouder waren. Met zijn 34 jaar is hij zelfs nog ouder dan Joop Zoetemelk toen hij in 1980 de Tour won. Zelfs nog ouder dan Lance Armstrong bij zijn laatste. Maar hier pakt hij dan toch de overwinning. Prachtig hoor, Cadell Evans in het geel... Wat is hij er blij mee? Gedel Evans, een mooie toerwinnaar. Maar de laatste etappe ging naar Mark Cavendish. Zijn vijfde dit jaar. Vorig jaar waren het er vijf. Het jaar daarvoor waren het er zes. En het jaar daarvoor waren het er vier. Er is eigenlijk maar één man die echt kan sprinten in de Tour de France de laatste jaren. En dat is Mark Cavendish. Radio 1. Het NOS Journaal. Ze wisten het in Parijs, ze dachten we moeten om half zes finishen, want dan is er nieuws met Mark Visser. Ja, de Noorse politie die heeft de zes mensen die in Oslo waren opgepakt, wie vrijgelaten. Arrestaties in de voorstad van Oslo hielden verband met de aanslagen van vrijdag. De politie had aanwijzingen dat er in containers op een industrieterrein explosieven lagen opgeslagen. De antiterreureenheid die heeft de containers geopend, maar er werd niets gevonden. De politie heeft de N280 van Weert naar Roermond in beide richtingen afgesloten vanwege een uitslaande brand. Die brand heeft een autobedrijf in Baaksum, dat vlakbij de Provinciale Weg staat, in de as gelegd. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen en de brandweer is nu nog bezig met nablussen. In Duisburg worden de slachtoffers van de Love Parade herdacht. Vorig jaar kwamen bij het Duitse Dance Festival 21 mensen om het leven. Bij de herdenking vertellen nabestaanden over de ramp en is er een optreden van een Duitse zanger die een treurlied voor de slachtoffers heeft geschreven. En het treinverkeer in een groot deel van Italië is ontregeld door een brand in een treinstation in Rome. De brand woedde in station Tiburtina, een spoorwegknooppunt in het noordoosten van de stad. Italiaanse spoorwegen verwachten dat de komende dagen nog veel treinen zullen uitvallen en dat er treinen met vertraging rijden. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Wind en regen, dat was het. Maar vanuit het zuidwesten begint het een beetje op te klaren. Ik zag net dat in Vlissingen de zon schijnt op dit moment. Nou ja, goed, die gaat zo meteen weer onder. En dan hebben we een avond met in de zuidwestelijke helft van het land... een paar opklaringen. Daar kan het lokaal afkoelen tot een graad of 9. En in de noordoostelijke helft van het land blijft het bewolkt. En een beetje miezerig. En daar wordt het niet kouder dan een graad of 13. Morgen overdag zijn die opklaringen weer wat verder opgeschoten. Ik denk dat de kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe vrij veel bewolking hebben en af en toe wat motregen. En voor de rest is er een bescheiden hoeveelheid zon en een enkel buitje. Daar waar de zon wat langer schijnt, wordt het 18, 19 graden. Onder de bewolking en de misar wordt het niet warmer dan een graden of 15, 16. En verder is de wind flink afgezwakt. Een westelijke wind, zwakt op matig windkracht, 3 A4. En de rest van de week is er elke dag misschien wel een enkele bui. Maar wat belangrijker is, veel zijn het er niet. En elke dag breekt ook af en toe de zon door temperatuur iets boven de 20 graden. Lijkt toch een klein beetje meer op zomer. ANWB Verkeersinformatie. De N280 Weert-Roormond is in beide richtingen dicht tussen Baaksem en Hoorn. Heeft te maken met een brand naast de weg. Volgens Rijkswaterstaat blijft hij nog tot 8 uur vanavond dicht. Geeft ook file richting Roormond. Er staat tussen Kelpen en Hoorn nu 3 kilometer. Sportradio, NOS, de Tour, Radio Tour de France, OK. Ja, Cadel Evans, het is nu officieel, heeft de Tour 2011 gewonnen... en Mark Cavendish was de snelste in de laatste etappe. Ja, Gio Lippens, um, dat was niet echt een verrassing, hè? maar het was wel nee. een mooie overwinning. Ah, het was weer een prachtige overwinning. En gewoon klassiek gegang maakt hè, door zijn ploeggenoten. En natuurlijk die Mark Renshaw die dan gewoon even dat laatste stukje voor zijn rekening eh, neemt. Dan gewoon keurig eventjes naar buiten gaat. En eh, uiteindelijk Kevin is laten passeren. Maar eh, als hij voluit zou hebben gesprint zou hij hem ook echt niet bij hebben gehouden hoor. Kevin is absoluut de sterkste sprinter ter wereld op dit moment. Hij doet het gewoon vijf keer in deze Tour. En dat is toch wel knap. Want als je kijkt Cap Caprihel. Vijfde etappe Bondi. Chateau Roet de zevende etappe. Lavor. De elfde etappe en in Montpellier. De vijftiende etappe. Eén keer werd hij tweede. In Karmoten werd hij geklopt door André Grijpel. En één keer werd hij vijfde. Dat was de allereerste massasprint in Redon. Gewonnen door Tyler Ferrer. Maar toen kwam hij niet echt geweldig uit. Ik zie Boas van Hagen aan de overkant met een smile van oor tot oor. Uh, collega's uit Noorwegen ongetwijfeld erbij op dit moment met recordetjes. Ze proberen hem meteen te interviewen op het moment dat hij hier over de streep is gekomen. Twee etappen overwinning winningen voor. Voor Boas van Hagen. Baukom kan erover meepraten. Want die werd tweede in een van die etappes op weg naar Pinerolo. En de Noren doen het sowieso geweldig in deze Tour. Want natuurlijk Thor Husshoff. Toch ook al twee hele mooie etappe overwinningen En ook heel lang in het geel gereden. De etappe uitslag van vandaag. Uh, Kevin is natuurlijk op de eerste plaats. Boaz Son Hagen werd tweede. Derde André Greipel. Vierde Tyler Ferrer. Dan Cancellara. Toomar Sprint er ook gewoon mee. Daniel Os de zesde. Borut Bozic van Vakant Zevende plek. Dan Veitkus, Ciulek en Angul van. Dan hebben we de eerste team van de dag gehad. En de beste Nederlander. Ja, ik zou bijna zeggen jullie mogen raden. Maar zo moeilijk is dat tegenwoordig niet meer. Want dat is hij zo ongeveer in iedere etappe in deze tour geweest. Rob Ruig. De beste Nederlander. Op de 28. Acht... e 20ste plek. Kijken we naar het klassement. Ja, je zei het al. Het klassement mag nu definitief gemaakt worden. Cadel Evans bovenaan. Vier in de gele trui. Hij mag straks bovenop dat podium gaan staan. En weet dan dat de de Triomf op de achtergrond staat te schitteren. Maar hij mag gaan glunderen hier op dat podium. Want hij heeft het eindelijk na al die jaren voor elkaar. 34 jaar oud. Dan Andy Schlek. Tweede plek. Frank Schlek. De derde plek. Andy Schlek voor de derde. achterin volgende keer. Tweede. Vierde. Thomas Verclaire. Vijfde. Alberto Contador. Samuel Sanchez op de zesde plek. Koenego zevende, Basso achtste, Daniels de negende en Jean-Christophe Perrault de tiende. Pierre Roland de witte trui, Samuel Sanchez de bolletjes trui, de groene trui natuurlijk voor Cavendish. Hij verdient hem als geen ander in deze tour. Beste Nederlander in de tour, niet alleen vandaag in de etappe, maar ook in het algemeen klassement. Rob Ruig op de 21ste plek. Wij werken, we hebben hier drie weken lang uh, toegewerkt naar de nummer één in onze Tour Top 100. En Angelique Stijn, uh, jij bent samen met Len Doens uh, verantwoordelijk voor de muziek in Radio Tour de France onder andere. Uh, ik weet nog heel goed dat we hier drie weken geleden zaten en dat ik met een soort tromgeroffel uh, heel erg geheim wilde houden wie de nummer één was. En toen zei nou, hij, oh nee hoor, dat hoeft helemaal niet, dat is uh... <lacht> Nathalie. Gilbert, Berbeko. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe is de, die Tour Top 100 ontvangen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, Heel enthousiast in ieder geval, want ik denk dat uh, iedereen zo'n beetje wel uh, de favoriete plaatjes uh, van zichzelf teruggehoord heeft. En dat was een beetje de bedoeling. Uh, we hebben 100 platen gedraaid de afgelopen drie weken. En uh, over heel Radio 1 heen, maar heel veel in ieder geval in Radio Tour de France. En uh, ja, ik heb iedereen uh, uh, wel uh, zien oplichten ergens. Uh, ja. Tom, Tom bij platen, jij bij platen. Iedereen had zo, zijn favorieten. En uh, ik vind het heel leuk dat dat ook allemaal in die Tour de Honden terecht is gekomen. Zowel de nieuwe dingen zijn erin terecht gekomen, als de hele oude, de ontzettend oude zelfs, zoals La Mer. Um het ja. is een heel goed overzicht van de Franse muziek, denk ik. Ja, er was heel veel. Maar dat, dat viel me nog wel op. Dat ik dacht, het is misschien ook heel conservatief. Je blijft heel erg hangen ja, bij. Oh ja, ja dat hoort ja. erbij. Bij de en Tour. er wordt natuurlijk ook niet zo heel veel Frans gedraaid op de Nederlandse radio. Dus je, je, je, je leert niet zoveel kennen. Vorig jaar hadden we er een paar. Zelfs uh, hey, ja, of oh, oh, oh, maar één. Ja, absoluut. En Stromé is dan ook en, nee, ja. Nee, ja. Nee, nee, nee, een, een ook hit geworden vorig jaar. Een hit parade. We luisteraars. Nee, ja. maar dat is ook leuk. Het is juist leuk ja, ook en uh, We hebben hier ook wat jongere mensen in de studio die hier werken... die ook allemaal liedjes hebben leren kennen nu, uh, zo langs brand. Dus uh, we hebben ze opgevoed, denk ik. Als jij kijkt naar die lijst, is het altijd lastig om te vergelijken. Maar ben je uiteindelijk verrast met de ja. platen die heel hoog stonden? Bijvoorbeeld ja. Gilles Berbe, bij Koop 1, niks op aan te merken. Maar ik had het niet gedacht. Ik ook je? niet. Maar het leuke was wel dat aan het begin, uh, toen ik hiermee begon... toen dacht ik, ik heb eigenlijk geen idee... Ik nee. heb geen idee wat op nummer 1 komt te staan. En het was feitelijk een close finish. De poppies, uh, uh, Michel Fugin en uh, Gilles Berbeco... die hebben gewoon constant gewisseld van plaats, zeg maar. En uiteindelijk is dan uh, Gilles Berbeco... toch wel redelijk overweldigend de nummer 1 geworden. Nou, wil je nog iets vertellen over de nummer 1? Dat mag jij doen als oh, we muziek samenstellen. Het is zo mooi, die, die stem van Gilles Berbeco. Uh, Monsieur Volt, hè, wordt hij genoemd vanwege die krachtige stem en die krachtige performance. Hij heeft echt uh, uh, ja, Nathalie naar groote hoogte gezongen, vind ik zelf. Het uh, is natuurlijk een, uh, een mooi liedje. Het Russische zit er helemaal in, maar ook het Franse chanson. En uh, ja, Dat maakt Nathalie toch misschien wel het mooiste liedje. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits.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 Les champs élysées, on en a tout mélangé et l'en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et dans la dansé. Hey!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 ICI Radio Tour de France. Dat was hem ja. de hele Franszalige Top 100. Gilbert Beko... Nathalie sloot de rij uiteindelijk. We hebben nog een kwartiertje. vier Vierouten, we gaan de Tour maar eens even een beetje op een rij zetten. En we besloten om van achter naar voren te gaan. En hoe vervelend ook, als we achter beginnen... beginnen we toch bij de Nederlandse ploegen. Laten we beginnen bij de ploeg, Want die moeten toch bij elkaar wel met een heel erg rotgevoel naar huis rijden... met z'n allen vanavond. Ja, de conclusie is duidelijk. Um, eigenlijk al uh, voor de helft van de Tour uh, was het al duidelijk... Uh, dat het niet de Tour ging worden zoals ze allemaal gehoopt hadden. Maar ze allemaal naartoe geleefd hadden. En proberen daar nog iets van overeind te houden. Proberen nog uh, iets te redden van, van dat je daar toch bent in, uh, in de Ronde van Frankrijk. En ik denk met, met uh, Samozans is nog een hele aangename overwinning. Een van de weinige ploegen. Uh, als je kijkt naar de, de veel uh, vreters in de, de etappesegers dan zijn er toch, ja, het merendeel van de ploegen gaat met niks naar huis. Nee, maar dat is een pleister op een wondje waar je je achter kan verschuilen. Uh, in sport zeggen ze wel eens fouten maken mag pas op voor racen die En dan is het dus wel de vraag van wat moet een ploeg leren van, zeg maar, deze tour? Want dit kun je toch echt gegokt en verloren noemen? Hè? Absoluut, dit is, een, uh, dit is gewoon een uh, complete misser. Ik kan er ook niets meer en niets meer van maken en we kunnen met z'n allen gaan analyseren over Robert en over de Rabobank... en over de begeleiding van de raadbank. Dus er zijn er genoeg dingen over gezegd en ik denk dat zij hopelijk ook gewoon uh, ja, zelf uh, in de spiegel kunnen kijken en, en, en kunnen zeggen waar het misging. Ik kan er een aantal opnoemen. Jij kan er een aantal opnoemen en ik hoop dat zij dat ook doen, want dat is eigenlijk het grootste probleem en dat is mijn ervaring. Ik heb zelf zes jaar bij die ploeg gereden. Uh, het, het moeilijkste. Dus uh, ook het begeleidingsteam mag het zeggen aantrekken dat het fout gegaan is. En we hoeven niet allemaal naar Robben te wijzen. Ik denk, dat daar, uh, ik denk dat daar de grootste veranderingen moeten plaatsvinden... om toch dat topniveau neer te zetten en toch voor die podium plaats te gaan. Hoe gaat dat dan? Want Tom vroeg het net aan uh, Lars Bomen over de telefoon. Is dat dan iets van met z'n allen bij elkaar en uh, veel praten... Nee, kijk... Helpt dat? Eén klein voorbeeld. En daar wil, wil ik er ook verder niet meer over hebben. In die zin van... Um, we weten allemaal dat uh, Robert Geesink... Uh, heel triest, veel te vroeg zijn vader verloren heeft. Ja. En we weten ook allemaal... dat zijn vader jarig is in een tourperiode. Ja. En moeten we dan verrast zijn dat hij het moeilijk heeft met die dag? En ik denk dat dat het grootste probleem is. Dat de hele begeleiding en de raadbankteam team niet verrast mag zijn... dat dat een probleemdag is. Of... Beginner begin er eerder aan om dat te ondervangen. En ik heb niet het gevoel dat dat de juiste manier gebeurd is. En dat is voor Robert met zijn valpartij toch wel redelijk de, ja, de grootste misser geworden. Waardoor hij gewoon de pijn niet meer kon... De, hij kon de pijn niet meer leiden in zijn benen. Hij kon niet meer die, het afzien wat hij wat gewend was, waar hij zo goed in is. En waar hij ook in de toekomst weer goed in gaat zijn. Dat, dat kon hij nu niet op de weg leggen. En dat lukte hem gewoon niet meer. En ik denk dat daar... Ja, dat je daar met elkaar gewoon beter voor had kunnen. beter had kunnen voorkomen. Ja. Gaan we naar Vacans Soleil. Die kan natuurlijk een hele andere verwachting. Wij zijn ook al geneigd om die ploeg heel positief af te schilderen. We hebben natuurlijk veel in beeld gegeven, veel gedaan. Maar ook wel een hele andere uitgangspositie dan de ploeg waar wij het natuurlijk net over hebben. Bedoel, als je je verwachtingen niet te hoog stelt. dan valt het snel mee. Hè? Ja, maar toch, ik bedoel, ze, ze zitten op dat niveau. Um, om er zijn twee, drie, drie uitvallers uiteindelijk in de ploeg. Uh, Wout Poels die ziek is, een leuke man die net buiten de tijd komt. Uh, VU die toch voor een tweede plaats ook heeft gezorgd, keer vierde, keer vijfde in de massasprints. Uh, ja, die valt uit met, met knieklachten, doe je ook niet veel aan. Anderzijds hebben ze geen ontsnapping gemist. Ze hebben vanaf de eerste etappe gezegd: we gaan meedoen. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, tot etappe tien hebben ze, geloof ik, niet en de eesnapping van de dag gemist. En dan, dan doe je echt mee hoor in de tour, want er zijn 23 ploegen. En die willen het eigenlijk allemaal op twee na... die de kopmannen hebben en die niet weg mogen. en Dat is toch, dat is toch een hele prestatie. En uh, ja, we weten allemaal wat er met Johnny gebeurd is. En dat hij nog Parijs gehaald heeft, dat is toch wel een, uh, ja, een mirakel... om het zo maar te noemen, dat je je kop daar naartoe kan zetten... dat je die pijn kan leiden die hij dan ook geleden heeft... Hij moest de telegravel op, maar met nog een beetje extra bagage erin. Ja, dat is toch wel bijzonder. Dat, ja, dat is, het, is een, uh, het is ontzettend vervelend voor, voor Hogeland zelf. En eigenlijk ook voor de ploeg, maar eigenlijk ook weer niet. Want je ziet nu nog steeds, niet alleen Nederlanders, maar ook Fransen... die schreeuwen de longen uit hun lijf voor, voor Johnny ja, Hogeland. Maar dan... Dionne, dit is, dit is niet de manier om op die manier populair te worden. En dit is ook niet de manier, zeker niet voor, voor de sporter... om op deze manier onder de aandacht te komen... En, ik, ga ook, ik weet ook wel zeker dat Johnny dit in de toekomst gaat bewijzen... dat hij het ook anders kan met prestaties. En als je al ziet wat hij nog gedaan heeft na die tijd... dan hebben we echt iets gemist dit jaar door die valpartij van John. En hij had al die bergtuig drie dagen voordat hij viel. En hij pakt hem terug op die dag en daar heeft hij nog drie dagen gedragen. Dus hij, hij, zat, hij zat echt op de top van zijn topniveau en, en, en zijn, zijn kunnen. Dat hebben we niet mogen zien. Nee, het is dus, hij... dus eigenlijk niet alleen jammer dat hij viel voor zijn prestatie... maar we vergeten ook bijna wat hij daarvoor had gedaan. Ja, ja, ja. Hij reed al in die bolletjes. We hebben dat het alleen daar... nog maar over prikkeldraad. Ja, precies. Dat, dat, zal hem, dat, dat zal hij niet uitvinden ja, vinden is, straks. Dit is iets wat, wat zijn leven niet meer weggaat nee. en wat hij mee gaat dragen. En ja, ik ben blij dat hij, uh, dat hij nog kan lachen iedere dag. En dat hij nog uh, overend is en dat hij de prijs gehaald heeft. Dus het had ook heel anders af kunnen lopen. Australiërs die nog veel vaker op één stonden dan Kettle Evans. Natuurlijk de Bee Gees, een van hun vele hits, The Nights on Broadway. Zo is eventjes naar uh, wat verrassingen in deze tour? Rob nou ja, oh, ja. nou ja, bijvoorbeeld. Ja, we sloten nou plotseling af met het plaatje net. Ja, dat was uh, hoogtijd. Ja, <laughs> jij was al lang niet maar klein. Dat lijn, maar Rob Ruyg is het natuurlijk de toch raar. eigenlijk... Uh, ja, toch wel een lichtpuntje vind ik. Uh, als je zo ziet hoe die, hoe die gestart is... Eigenlijk erin gevallen zoals Steven Kruiswijk vorig jaar erin gevallen is bij de Rabobank. En dan ineens een klassement rijdt. En dan is dit nog niet een klassement, maar wel een 21ste plaats. Dat is toch wel heel erg knap. En meedoen op de, op de belangrijkste calls. Lang aanhangen bij de beste. Ja, dat biedt toch mooie dingen voor de toekomst. Hoe lang kun je dat on, oh, uh, onbevangen houden? He, want dat is denk ik wel heel belangrijk nu voor hem. Nou, dat is nu voorbij. Ja wordt nu wat verwacht. Ja, precies. Want dat aard, als we daar dan toch maar even bij blijven... want over die Tour hebben we heel veel gehad... we hebben wel veel Nederlandse renners... waarvan we hopen dat ze volgend jaar kunnen waarmaken. En dan bedoel ik niet flauw naar Rob maar met Kruiswerk, met Gezing. We, hebben, we zijn een land waarvan we steeds zeggen... nee, maar nu zit er wat aan te komen. Ja, maar dat want, zeggen we ook alweer een paar jaar. Jawel, maar de, de, er is er wel een, een, een bredere groep jongens... die, die, die opgestaan zijn... Die, die het wielrennen beleefd hebben op een, in een jongere leeftijd. 16, 17, 18, 19, 20. Ze zijn allemaal die leeftijd door... En zitten nu op 23, 24, 25? Dat, dat zijn de leeftijden waar we nu in zitten. Als je kijkt naar een Philippe Silbert... die reden op dezelfde manier uh, zoals nu de Nederlanders reden... in zijn leeftijd van 23, 24. En de laatste twee jaar, hij is nu 28 jaar haalt hij hele grote successen. Dus er zit wel een bepaalde vorm van stapjes, stapjesgewijs omhoog groeien. En we moeten niet met z'n allen heel erg veel willen in één keer. En een uitzondering dagen later heb je wel als een jongen... die ineens boven zichzelf op zijn 24e dingen doet. En dan denk ik met name aan Robert Geesink... die dat toch wel echt wel hele mooie dingen heeft laten zien. Mooie wedstrijd al gewonnen afgelopen jaren. En ja, dat het nu even niet gaat, zijn voorjaar viel tegen. Zijn voorbereiding was volgens plan, Toeval tegen... Ja, dan gaat het dus even niet. Maar dan moeten we niet de rest uh, gelijk uh, ja, op dezelfde voet zetten. Mogen we ook nog even een diepe buiging maken voor Europcar, snel? Ja, heel dat snel, was, dat zeker. Uh, dat was, dat, die hebben zich toch ongelooflijk laten zien. Ja, dat is ook uh, meegevaar op het succes van, van Fouclair... dat een heel team bij hem blijft. Dat een heel team ook in de bergen nog weer zichzelf van bovenkort. Een Ja, absoluut. Ik denk dat zij met, met Sauer, twee Franse ploegen... het minste budget van allemaal, maximaal exposure... Ja, En daar staan ze dan nu ja, op, het, uh, op het podium. Ze, de mannen Cadel Evans in het geel. Met de familie Sleck. Met de familie Sleck. Ja, je ziet toch, ja, hij, hij blijft nog steeds heel stoïs ja, zijn. Maar je ziet zijn uh, tranen er half doorheen komen. En uh, met alle verwijten die we ze gemaakt hebben, twee broers uit één familie, ja, het blijft toch ook wel een heel uniek hè? Ja, het is, ik, ik geloof niet dat dit uh, geschiedenisboeken uh, heeft gehaald ooit. Ik denk dat dit de eerste Mooi. keer is uh, op deze manier. En, ja, het is voor hun heel bijzonder. Maar voor Andy begint het stilletjes aan uh, toch gevaarlijk ja. te worden. Drie keer tweede worden. Hè, we kennen meer mensen. Jan Ulrich, die ging ook heel vaak toer winnen, zeiden ze. Maar die is er ook niet aan toegekomen. En hij maakte zelf gisteren de link met Joop zoetermelk ja. nog. Hè? Hij zei ja. Ja, zelf: oh ja, ik moet oppassen ja. dat ik niet Joop zoetermelk word. Ja, Ulrich won hem een keer. Maar daarna viel hij toch ook een beetje in de ja. tweede, tweede, tweede. Dus ja, en volgend jaar, is al uh, pas over 49 weken, maar dan. Uh, kunnen we ook weer een andere contador waarschijnlijk verwachten. Hè? Natuurlijk afwachten wat er nu allemaal gebeurt, uiteindelijk met hem. Maar we kunnen een ander ja. totaal geprepareerde contador verwachten. Ah, hij is als een pistooltje gaan laden. Ja. Ja, pistillero. <laughs> ja, we gaan uh, langzaam uh, ja. toewerken naar het einde. Oeh, Australische Volkslied wordt nu gezongen in Parijs. En dat brengt een einde aan deze prachtige Tour de France. Prachtige editie. Kadel Evans, de Schreck, het is al zo vaak gezegd. En uh, wij mochten er 23 dagen verslag van doen. Hè? Ja, ik vond het heerlijk. En ik zie heel erg op tegen de dag van morgen dat je wakker wordt... en denkt, wielrennen, wielrennen. Dus ja. we moeten naar Boxmeer toe. Je ja, moet je naar Boxmeer toe morgenavond. Want daar zijn er een heleboel <laughs> uh, alweer te zien... We komen aan het einde van 23 dagen radio Tour de France. We hebben het volgens mij met ongelooflijk veel plezier... weer mogen maken met alle mensen van de techniek. Onze verslaggevers, de muziekmensen, regie. Aart Vierhouten, enorm dank. Henk Lubberding hoort u vanavond. Natuurlijk is er nog een avondetappe. En uh, ja, Dion, het is uh, een weekje of 49, zeg maar. Oh, het is vlakbij. Niks aan de hand. Uh, we gaan daarop wachten. En uh, ik kijk er eigenlijk nu al naar uit. Naar de volgende Tour de France. Dit was de editie... Van van 2011. Cadel Evans wint hem. De bolletjes voor Samuel Sanchez. Het groen voor Mark Cavendish. Het wit voor Pierre Roland. En de meest strijdlustige renner Jeremy Roy. Tot zover. Heel erg bedankt voor het luisteren. Graag tot volgend jaar. En je hoort geen Ademais. Non. A bientôt avec Radio Tour de France. Did you see what happened, sir? Did you see what happened? De dag dat alles anders werd. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. Het zette Afghanistan bovenaan de internationale agenda. Oh, God. In my situation in my country. I'm so unhappy here. Hoe kon het zo misgaan in Afghanistan? Onmiddellijk begonnen deze mensen door de auto te schieten. Het Afghanistan-archief van Antoinette de Jong. Lijkt alsof je in een tijdmachine zit. Straks tussen 7 en 8.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 Op 20 juli 1980 wint Joop Soetemelk eindelijk de Tour de France. 100.000 Nederlandse fans reizen naar Parijs om Joop op de Champs-Élysées glorieus te onthalen. Hoe een stille jongen uit Rijbwetering de Franse hoofdstad op Stelten zet. Vanavond, 10 uur, Nederland 1, andere tijdens sport. Mannen van Staal. Een unieke verzameling liedjes van Rowan Heerzen en vrienden. Met de openzits. Jurk. Niks Gilder. Het bloed. Raccoon, de drieëes en Guus Meeuwis. Het nieuwe album van Rowan Heerzen. Nu verkrijgbaar bij Blokker. Dit is Radio 1.